Ja, mm -hmm. heb jij Wichtbold toestemming gegeven om een drukknop op zijn tafel te laten maken? Ogenblik. Oh. Dat was toch bij de eerste koffie? Ga zitten. Hier wordt gewerkt. Ja. Ik vroeg of jij Wichtbold toestemming had gegeven om een drukknop op zijn tafel te laten maken. Ja. Maar waarom heb je dat aan godsam gedaan? Ze dus doet dan helemaal niets meer. Die doet toch al geen meter. Ik zie niet in wat zo'n knopje daarmee te maken heeft. Ik Ben niet bang dat hij zo'n soort verliest op wie er binnenkomt? Nee, hij heeft de opdracht gekregen om daarop te letten. Ja, <laughs> dat had je gedacht. Zeg je dat hij dat deed? Dat zal moeten blijken. Waar ik jullie voor bij elkaar geroepen heb, is een brief van het Hoofdbureau. Moet Jeroen hier niet bij zijn? Jeroen is hierbij niet nodig. Het Hoofdbureau bestaat dit najaar 175 jaar en ze willen dat vieren met een internationaal symposium over de jongste ontwikkelingen in de wetenschap. Een prestigieus symposium in het jaarbeursgebouw voor ongeveer 2000 genodigden. Aan de instituten wordt gelegenheid geboden om hun onderzoek in de hal van het jaarbeursgebouw te presenteren. Wat kunnen jullie daaraan bijdragen? Wat komen daar voor mensen? Geleerden. Nederlanders, bu buitenlanders? Ook buitenlanders natuurlijk, anders houd je geen internationaal symposium. Dat is toch een uitgezochte kans om ons te profileren? Tuurlijk, doen. Moeten we daaraan meedoen? Natuurlijk doen we daaraan mee. Met die dreiging van de bezuinigingen kunnen we geen verstek laten gaan. Ik kan me niet voorstellen dat één hond in dat gezelschap zich interesseert voor wat wij doen. Misschien niet wat jouw afdeling doet. Maar wij hebben internationaal een grote naam. We zijn het enige alfa-instituut van het hoofdbureau. Komen er natuurlijk allemaal natuurkundigen, chemici, biologen, geologen. Wat moeten die met de Nederlandse volkstaal en volkscultuur? Dat interesseert ze juist. Eindelijk is het een echte wetenschap. We zouden het diaprogramma kunnen vertonen dat we voor de correspondenten gemaakt hebben. En jullie? Ik moet er nog eens over denken. Je kunt dan wat van die liedjes van, van Jaring Elshout laten horen. En je broodkaarten, dat interesseert iedereen, dat heb je gezien op dat congres. Dat waren historici. Dat maakt geen verschil. Voor wat wij doen heeft iedere intellectueel belangstelling. Dat geeft die beta-mensen juist status. En anders prikkelt het het snopisme. <laughs> En wij kunnen wat kadastrale kaarten met veldnamen neerleggen. En de kaarten bij jou artikelen. En onze publicaties natuurlijk. Die moeten we zeker niet vergeten. Goed, de uitvoering. Wie belasten we daarmee? Hoeveel geld is ervoor? Dat moet binnen de begroting gezocht worden. Dus we kunnen Hans Vriegel maar niet varen? Als hij genoegen neemt met een flesje wijn. Chef Lagerwijn heeft voor deze dingen een goede neus, maar hij kan het niet alleen. Heb jij niet nog iemand? Moet wel iemand zijn die creatief is. En hij moet ook kunnen tekenen. Mm. Natuurlijk. Ik zou het Matser kunnen vragen. Uitstekend. Lagerwij en Matser. Lijkt me uitstekende keus. Laten we maar met een voorstel komen, dan bespreken we dat. Nog iets hierover? Zal ik dan aan chef vragen om met Matser contact op te nemen, of doe jij dat? Ik doe dat wel. Bereid jij chef mij vast voor? Dan gaan we weer aan het werk. Jaap, heb je nog even? Hm? Ik wil nog iets met je bespreken. Dus ons heb je niet meer nodig? Jullie kunnen gaan. Jaap, ik wil je voorstellen om voor onze afdeling Vreeburg nog in de wetenschapscommissie op te nemen. Je hebt er toch al twee? Maar geen cultuurhistoricus en ik vind dat die er beslist bij moet. Bovendien zit Vreeburg ook al in de redactieraad van het bulletin. We hebben daar veel aan hem. Het is een intelligente man, hoogleraar, Frans georiënteerd. Goed tegenwicht tegen de Duitse oriëntatie in ons vak. Volgens mij op ons terrein straks in Nederland veruit de belangrijkste man. Dat zou voor ons heel belangrijk zijn als we nu al aan ons weten te binden. Ik zal het met Knottenbeld bespreken. Statutair is het mogelijk. Wie schrijft hem dan een brief? Ik. Weet hij er al van? Ik heb hem al gepolst. Als hij gevraagd wordt, doet hij het. Goed, ik bespreek het. Nog iets? Verder niets. Breng me nog even zijn adres. Ik zal het doen. <klaars> Freek, eh. Uh... Het hoofdbureau organiseert in het najaar een internationaal symposium in de Jaarbeurs ter gelegenheid van zijn 175 jaar bestaan. Ze willen dat de instituten zich bij die gelegenheid met een tentoonstelling presenteren. We hebben erover net vergaderd en we zouden graag zien dat chef en jij daarvoor een plan maken. Waarom nou, ik? Omdat we denken dat jullie dat kunnen. Ik niet zo. Nee, maar we hebben daar vertrouwen in. En hoe hadden jullie dat dan voorgesteld? Volkstaal denkt aan een dia-presentatie. Volksnamen willen wat kaarten neerleggen. Jullie zouden een band met liedjes kunnen laten draaien. En Balk suggereerde dat wij mijn broodkaarten kunnen ophangen. Maar daar moet er nog wel commentaar bij, anders begrijpt geen hond er wat van. En onze publicaties natuurlijk. Jullie blazen wel hoog van de toren. Hoeveel ruimte hebben we daarvoor? We werken niet. Dat zullen we toch eerst moeten weten? Tuurlijk. <laughs> en oh, hoeveel tijd hebben we? Een maand of vier, vijf. Het moet altijd wel in een vloek en een zucht. Hè? Eh? Dat is altijd zo met die dingen. Misschien kun je om te beginnen eens een contact opnemen met Chef. Kun je samen eens kijken of je er wat in ziet en eventueel met een voorstel komen. Moet ik dat doen? Ik heb gezegd dat jij dat wel zou doen. Goed. Ik zal er met Chef op. Praten. Graag. En dan hoor ik wel hoe jullie erover denken. Gaat het goed, Rie? Ja hoor. Mooi. Lien. Ik hoor dat Peter weggaat. Maar ik wil er niet over praten. Hoeft ook niet. Ik wil alleen zeggen dat ik het heel vervelend voor je vind. Hm. Maar je komt er wel overheen. Als zoiets toch gebeurt, dan liever vandaag dan morgen. Als je vast komt te zitten met je werk, waarschuw me dan. Dan neem ik wat van je over. Hm? Als jij nou zo tegen die tentoonstelling? Omdat ik het gênant vind om aandacht voor jezelf te vragen, denk ik. Maar dat doe je toch met alles met je, wat je publiceert? Dat is waar, ja. En bovendien hou ik van mijn vak. Dus ik wil er ook best voor uitkomen. Misschien is dat het. Ik hou niet van mijn vak. Ja. Ik vind het apenkool zelfs. Onder ons gezegd en weer. Heb je de bezwaar tegen wanneer ik een eindje met je meeloop? Integendeel. <lacht> Als je jou zoiets hoort zeggen, dan heb je de indruk dat je het beter niet had kunnen vragen. Ik denk dat we daarin op elkaar lijken. Vind je dat echt? Dat hoop ik toch alsjeblieft niet. <lacht> ik kan er niks aan doen. Kijk, weet je weet jij eigenlijk iets van jaring? Moet dat? Zou ik zou het natuurlijk zelf kunnen vragen. Maar ik heb de indruk dat hij niet op een telefoon van mij zit te wachten. Nee, dat uh, kan ik me voorstellen. En met Eef heeft hij ruzie? Daar weet ik niks van. Dat hoeft ook niet. Als mensen zo dicht op elkaar zitten, dan krijgen ze vroeg of laat ruzie. Het is ongelukkig, maar het is zo. Is dat een, een nieuwe wet? Het is een oude wet. De wet de koning. Als het een oude wet is, dan is hij op zijn minst mo mozaïs. <lacht> heb jij nog geen problemen met Rie? Ik heb de indruk dat jij een heel verkeerd beeld hebt van Rie. Het is echt een, een, een heel. Slim mens. Dat bestrijd ik niet. En ik vind dat bovendien heel aardig ook. Ik heb mezelf aangesteld. Nee, dan... Uh... Dan zijn we het met elkaar eens. En nog zeg. Ik moet nog even een broek ophalen bij de gouden schaar. Ga je, ga je nog mee? Als je dat niet genant vindt. Ik vind niet zo gauw iets genant... Kom een, een, een, een, een, een broek afhalen. Koning. <lacht> Draag jij een nikkerbokker? Sorry hoor, maar dat had ik natuurlijk niet mogen zien. Dat is een miskoop. Ik dacht dat je daar gemakkelijker mee klimt, maar de... Pijpen tekort en het kruis hangt tussen mijn knieën. En toch laat je hem repareren? Als je hem helemaal hebt, dan draag je hem op. Tot de laatste draad. Tot de laatste draad. En dat valt niet mee, want zo'n broek is van ijzergaar. En dat ontkennen dat je een kalvinist bent. Heb ik dat ooit ontkend? Ik heb ook een cadeautje voor je meegebracht. Wil jij een kop koffie? Ja, wel graag. Nee. Hé. Hm. Zo'n dagboek schrift als jij hebt. Meestalig. Ja, ik dacht ook dat je het wel aardig zou vinden. Ik ben er verdomd blij mee. We hebben er een morenkop bij. van pekkenbom. Ik heb een dagboekschrift gekregen. Wat leuk. Dat geeft Frans toch altijd een aardige cadeautjes. Ja, ik doe maar wat hoor. Maar je doet het goed. Echt. Eigenlijk... Eigenlijk moet je hier een vork voor hebben. En een... ...verdomd scherp mes. Nou, het gaat best met een lepeltje. We gaan naar het Zuiderzeemuseum... ...en we eten... ...in Enkhuizen. Oh ja? Drink het tot je door? Ja, ik vind het goed... Ik had gisteren twee bezoekers, een man en een vrouw, architecten, biologische architecten, die waren al eens eerder geweest. En ze willen oude technieken in ere herstellen en ze willen van mij hoe ze vroeger wanden maakten. Oh ja, daar weet jij wat van. Ik weet niks van. Oh, neem me niet kwalijk, ik dacht het. Maar dat doet er nou niet toe. Uh, ik vertelde ze dat ze in de middeleeuwen ook wel koeienstront gebruikten. Daar geloofden ze niet in. Of uh, ze wilden er niet aan. Met urine kan ik werken, zei ik vrouw. Met stront niet. Omdat stront niet rein is en urine wel. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja? <laughs> urine is toch ook desinfecterend? Ja? <laughs> is dat zo? Als ik vroeger kloven in mijn handen had, dan plaste ik erover. <laughs> deden jullie dat niet? nee. oh, nee, dat wist ik natuurlijk niet. natuurlijk niet. je kunt niet alles weten.